Borgen stelt het college voor om een eenmalige extra middelen beschikbaar te stellen voor het bestedingsplot te verhogen met 1 miljoen. Ik kijk naar de tribune of er iemand is die hierover wil inspreken. Nee. Ik kijk, Wilt u misschien eerst nog een inleidendje kort toelichting geven? Ik kijk de ruimte rond en ik ga nu beginnen bij mevrouw Kuin. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, voor onze partij is het van belang dat we onze jonge bevolking uh, in het dorp kunnen behouden. En dan uh, niet alleen door middel van sociale woningbouw, maar ook op het gebied dat ze uh, een eigen woning kunnen kopen. Um, als we dat met deze vorm van ondersteuning kunnen doen, moeten we dat ook zeker doen. Um, zeker als we daar ook de middelen voor hebben. En voor ons is dit een, uh, een goed initiatief en ook een hamerstuk. Dank, dank u dank wel. Ik ga naar de overkant, naar de PVV. Gaat uw gang. Meneer Tich, van Tiggelen. Dank u wel, voorzitter. We kunnen hier lekker kort over zijn. Voor zover het hier gaat om te zijn, wie is sterk voor, want daarvoor zitten we hier. Dank u wel. Een hamerstuk begrijp ik van u, meneer Van Tegelen. Dank u, vriendelijk. Ik ga weer naar de overkant en ik zie CDA. Gaat u gang, meneer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, wat dat betreft kunnen we misschien ook uh, kort zijn en ons uh, aanspreid uh, sluiten bij de woorden van GBZ... He, het is uh, belangrijk dat, deze initiatief, dat dit initiatief doorgaat uh, voor onze jongeren. En nou, wat ons betreft, een hamerstuk. Dank u wel voor de snelle reactie. Ik ga naar de overkant. D66. Die mag ik het woord geven. Hamerstuk. Nou, dat kan niet korter, hè? Meneer Van Mar <totstuk> <totstuk> Ik ga daarmee naar de VVD. Hamerstuk. Mevrouw Keurenson. Hamerstuk. Ik kan niet eens zo snel schrijven, meneer Kuijn. Ja, u... Keuning. Wat zegt u? Meneer Keuning. <laughs> uh, nou, leuk al die positiviteit, ook een hamerstuk. hamerstuk, fantastisch. Dank u vriendelijk meneer Keuning. Ik ga naar de overkant, naar... Hamerstuk. Hamerstuk. <laughs> en ik ga naar de PvdA. Dan ga ik het ook maar kort houden, hamerstuk. Dank u mevrouw de Vries. Hamerstuk. Wethouder, wilt u nog wat afsluiten? Nee, dank u wel. Dank u wel. Dan sluit ik ja. hiermee het agendapunt af. <coughs> Zienswijze... ...op begroting. En ik kijk naar mevrouw Verheij. Zienswijze begroting 2020 metropo, regio Amsterdam en evaluatierapport. Meer richting en resultaat. En gelijk zie ik meneer Stichter komen, denk ik. Ja? Meneer Stichter, ook welkom. Mevrouw Verheij. Heeft u, of is het efficiënt als u eerst nog een kleine inleiding geeft... Dat gaat mevrouw Verheij doen. Gaat Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, di dit is een stuk dat jaarlijks terugkomt, althans de begroting komt jaarlijks terug. Maar dit jaar is het uh, toch anders. En dat heeft alles te maken met het evaluatierapport dat is opgesteld. Een van de dingen die... Uh, dat evaluatierapport is ook gepresenteerd door de opstellers daarvan. En een van de zaken die uh, mij bij is gebleven. Zij vat het samen als PPRR. Oftewel, de MRA is veel plannen, veel praten, weinig richting, weinig resultaat. En, en dat is ook um, wat wel doorvloeit in die evaluatie. En aanvankelijk dachten we, nou, we sturen die evaluatie ook mee om uh, open van u te horen wat uw beeld is van die uh, evaluatie. Later dachten we, nou, misschien is het toch wel aardig om ook u mee te geven hoe... Um, hoe het college ertegen aankijkt. Dus dat stuk is nog nagezonden. Dus kortom, het is breder dan in voorgaande jaren... waar we ons eerder SEC toespitsten op de begroting. Is het nu zowel de begroting als de evaluatie? En ik kijk uit naar uw inbreng. Dank, voorzitter. Dank u, vriendelijk mevrouw. Ik kijk eruit rond en ik begin mij meneer Van Tichelen. U kunt ook gelijk zeggen dat u het mee eens bent... Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht dat het ging om de indexering, die uh, drie cent extra bijdrage per inwoner en uh, ja, dan hebben we het over de dag van 510 euro. En hoe lang we daarover praten, dan denk ik dat de kosten van het praten hoger uitvallen. Dus wat ons betreft hoeven we daar niet lang over te praten. Dank u, vriendelijk meneer Van Tichelen. U bent snel. Ik ga, ja, ik ga toch het rijtje maar af. Zegt u het maar. Ja, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja. Um, wij zijn het niet eens met het college. Wij vinden eigenlijk dat we die 510 euro en 12 cent gewoon moeten betalen. En dat zit hem, ja, wat, daar hebben we het over. Um, en volgens mij, dat uh, gaat er gezegd, wiens hand men voet bijt men niet, of zoiets dergelijks. Volgens mij krijgen we in ieder geval heel veel vanuit de regio... ...wonden wij ondersteund en worden we daardoor ook op de, op de kaart gezet. Uh, en ik, ik kan ook niet verwachten zeg maar, dat een metropoolregio Amsterdam... ...zoals die nu staat, die organisatie, vorig jaar... ...volgens mij ook nog bezig was met ruimte zoeken... Uh, uh, ...ambtelijke capaciteit instellen, uh, beleidsplannen schrijven... ...en dan ook nog geld hadden overgehouden, uh, niet, niet veel doet. Ik vind dat het eigenlijk een beetje gek is... ...dat het college op basis van een rapport dat had ook gewoon met uh, MRA en, en Conclave kunnen gaan of in gesprek kunnen gaan of kunnen zeggen van nou he, ze herkennen dat niet of ze herkennen dat wel en ze herkennen dat ook want dat staat ook in het rapport dus dat betekent dat er eigenlijk een soort van beter in de hand is dus ik zou willen stellen en als u dat niet doet dat kan natuurlijk ook dan amandeer ik het gewoon en dan zeg ik gewoon dat die drie cent erbij komt Dank u vriendelijk meneer ik ga toch het rijtje weer af meneer Keuning voor de rest uh, niks op toe te voegen dank u vriendelijk PvdA, mevrouw Dries. Bedankt voorzitter. Uh, ik sluit me ook aan bij uh, de woorden van mijn voorganger. Wij vinden wel dat het bedrag betaald moet worden. Uh, in de eerste plaats omdat het inderdaad uh, om een heel klein bedrag gaat. Uh, maar ik vind ook dat het college in dit stuk niet heeft beargumenteerd... waarom uh, die kosten dan niet vergoed zouden moeten worden. Dus uh, als het college met een voorstel komt van betaal dit niet... Uh, dan zou ik dat beter onderbouwd willen, want de MRA heeft wel degelijk in hun rapport uh, aanbeveling gedaan waarom dat wel nodig zou zijn. Dus ik ben er en ook wel nieuwsgierig wat de wethouder of het college uh, voor argumenten had om dat inderdaad niet te betalen. Zeker omdat het om zo'n klein bedrag gaat en inflatie eigenlijk vrij logisch is. Dank, dank, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Um, wij uh, sluiten ons aan bij de woorden van uh, meneer Hermsen. Dat geven wij later. Dank u. CDA, meneer Metters. Ja. Ja, dank u voorzitter. Uh, ik heb even een procedurele vraag. Het is ook de bedoeling om in te gaan over uh, het concept standpunt uh, over de MRA. Hè? Dat die twee aspecten worden tegelijkertijd in dit onderwerp behandeld. Ja. Ja? Ik, ik zie naast mij dat er gelijk een, een reactie komt. Mag okay. het even dan? Mevrouw Vrij. Uh, inderdaad, het is een zienswijze op de begroting, maar dus ook op uh, de evaluatie die is gedaan op de MRA. Uh, en als u daar iets over wil zeggen, dan hoor ik dat graag. Dat ga ik dan doen, voorzitter. In eerste instantie, nou ja, die 510 euro betalen, dat vindt het CDA oké. Okay. is geen zwaar punt, we hebben het over 510 euro. Maar ik moet zeggen dat de heer Stichter een goed rapport geschreven heeft... als het gaat om het conceptstandpunt over de evaluatie van de MRA. En hij heeft nou, in ieder geval mij daarmee op weg gezet om daar eens goed naar te kijken... En er staan natuurlijk heel interessante standpunten in, uh, een vijftal worden er genoemd. Als het uh, gaat om het standpunt om het stilleggen van projecten om eerst een visie op te stellen, is dat geen goed idee. Nou, daar sluit het CDA zich graag bij aan, want uh, een visie is er uh, genoeg. Die projecten moeten, uh, zoals eerst al gezegd werd, uh, vooral resultaten op gaan leveren. Dus dat steunen wij. Het, uh, het andere punt om een nieuwe bestuurlijke overleg op te tuigen... ...nou, dat is ook een onding in de oog uh, van ons. Dus dat moeten we ook vooral niet doen. Er is al genoeg uh, drukte wat dat betreft op de weg van Zandvoort naar Amsterdam en de rest van de omgeving. Dus dat hoeft wat ons betreft uh, niet en dat onderschrijven we ook, uh, uh, heer Stichter. Uh, Amsterdam, uh, derde standpunt is dat Amsterdam uh, dan pakt uh, zijn verantwoordelijkheid, uh, de leiding nemen... En ook capaciteit daarvoor leveren op inzet bestuurlijk en ambtelijk. Uh, dat zouden wij dan moeten aanvaarden. We zijn het eigenlijk met een heleboel uh, gemeenten. Uh, dat vinden wij uh, uh, een goede zaak. Waarbij uh, wat ons betreft, want er wordt wel heel veel gesproken en soms wel wat prietpraat, Zou het wel goed zijn uh, uh, om dat Amsterdam te laten doen. En uh, wel de standaardse belangen, die moeten we zelf in de gaten houden. Op het moment dat we deel uitmaken van die structuur. En die structuur die wordt beschreven in standpunt 4. Dan gaat het over uh, de stroomleidingen. Als het gaat om wat hebben we de, wat hebben we daarvoor regiegroep. Uh, waar de afspraken gemaakt worden. Nou, uh, die stroomleiding en die voorzitter in het rapport. Dat steunen wij. Dat is zeker bruikbaar. En tot slot, en volgens mij wringt het daar. En dat is het dilemma waarin je voor staat. Als je uh, zo'n samenwerkingsverband... Samen, nou ja... Een, wel elkaar wil samenwerken, dat er natuurlijk wel erg veel deelnemers zijn. En dan wordt het wel heel, heel lastig als het gaat om besluitvorming daarover. Met meer dan 30 deelnemers kost dat wel wat. Dus die aanbeveling, de laatste aanbeveling, wat ons betreft, twee tweeslachtig ook niet doen. Het is al lastig genoeg om met de structuur die er is aan de slag te gaan en elkaars belangen gezamenlijk te laten worden. Dat is mijn reactie, CDA-reactie op het evaluatierapport. Waarvoor dank, want het is een, vind ik, een heel goed leesbaar stuk. Het haalt de kern volgens mij eruit. Dank u wel, voorzitter. Dank u meneer Mettes, voor uw zienswijze. Duidelijk en toch ook nog compact. Ik kijk naar de VVD. Meneer Bart... Gaat u de Ja, dank u, voorzitter. Uh, gezien de tijd, ik hoorde u al een paar keer daarop uh, aandringen... ...kan ik me inhoudelijk aansluiten bij de woorden van de heer Mettes uh, van het CDA. Uh, ik vind het ook een goede uh, evaluatie en een goede college standpunt als reactie daarop. En ik ben het ook met hem eens... Eh, als het gaat over die, over die bij, eh, verhoging van de bijdrage met eh, 500 euro... en met eer, eer, eerdere sprekers ook. We zijn blij met die samenwerking met de MRA. En ik vind het dan een beetje getuige van een ja, kneutigheid... om dan eh, niet in te stemmen met zo'n verhoging. Die samenwerking is veel belangrijker. Dat mogen we ook best uitstralen... door niet eh, om 500 euro zo moeilijk te gaan doen. Dus dat voor eh, wat betreft de inhoud, voorzitter... Ik had wel nog een vraag over het besluit, want het tweede besluitpunt is zijn reactie te geven op de conclusie en aanbeveling uit het evaluatierapport meer richting en resultaat. De, inhoudelijk is dat een wat raar besluit om te nemen, want mijn reactie heb ik bij deze gegeven volgens mij, um, maar dat ja. is, maakt het besluit vreemd. Dus graag reactie daarover ja. ja. Eens maar toch. Dank u vriendelijk. Ik kijk naar de, de oude partij en ik zie meneer meneer Voorzitter, dank u wel. Uh, als je kijkt uh, naar onze eigen betrokkenheid bij de MRA en je ziet wat de enquête daarover zegt, die namelijk de betrokkenheid van raden, dan voelt, dan voelt de MRA ver van hun bed, van raadsleden. Uh, zij hebben er geen grip op en kunnen er niet op sturen. Ruim 60% van de raadsleden geeft aan dat zij onvoldoende in staat worden gesteld om hun rol te vervullen. Terwijl raadsleden erover willen gaan, ze zijn gespitst op democratische legitimatie van besluitvorming, die de gemeente direct raakt, maar tegenwerkwijze of instrumenten die de raad buitenspel zetten. En dat gevoel hebben ze dus kennelijk heel duidelijk, want dat blijkt uit de enquête. Wat ze ook zeggen, dat is de MRA is belangrijk. Maar net als bestuurders missen ook raadsleden de Amsterdamse collega's. Constatering, jammer dat Amsterdam nooit bij dit soort bijeenkomsten is. De regionale samenwerking biedt in principe schaalvoordelen en genereert lobbykracht, constateert men. En dat leidt tot kennisuitwisseling en innovatie. Maar eigenlijk weten raadsleden niet goed wat de resultaten van de MRA-samenwerking zijn. En ze vinden dat de terugkoppeling door de eigen bestuurders onvoldoende is. En ook dat hun te weinig om input wordt gevraagd. En dan met het laatste maar te beginnen, en om ook de hand in eigen boezem te steken, hebben wij als Zandvoort. Een agenda, een MRA-agenda met actiepunten die wij hier vanuit Zandvoort heel erg belangrijk vinden. En omdat wij niet zelf in de bestuursorganen zitten, maar dat wethouders zijn, mogelijk ook van andere gemeenten. Maar ook, eh, eh, ik wel erg nieuwsgierig ben naar de standpunten van het college in deze. Eh, dat is namelijk... Eh, of zij de indruk hebben dat de namen Zandvoort ingebrachte actiepunten in Zandvoort, of, of we daarmee scoren. Bereiken we daar iets mee? Kan men daar iets over zeggen? Um, en hoe beoordeelt het college, want zij zitten in die gremia, de toegevoegde waarde van deze, met betrekking tot deze actiepunten? Um, en waar wij ook aan nieuwsgierig naar zijn, um, heeft het college ook iets ingebracht met betrekking tot deze evaluatie? En zo ja, wat? Um, en dan um, wat ons opviel bij het element bereikbaarheid, dat komt misschien meer terug uh, de, vanavond. Dat is namelijk dat we niets, maar dan ook helemaal niets hebben kunnen vinden over de Oost-West bereikbaarheid kust. Zowel niet op het gebied van woon-werkverkeer als op het gebied van recreatieve uh, belangen die daarmee zijn gemoeid. En dan hebben wij in het raadstuk, uh, we hebben wel een aantal... Uh, aanbevelingen staan. Maar gelezen de evaluatie vragen wij ons af of het college die wel steunt. Want ja, er wordt heel erg veel toch wel kritische kanttekeningen gemaakt in die evaluatie. En ik denk dat ik uh, ten laatste nog uh, maar even uh, aansluit bij het feit dat men wel beleidt dat we iets moeten doen aan de de, ...de overeenkomsten met en de samenwerking met eh, andere steden in onze regio. Maar ik zie daar helemaal niets, maar dan ook niets van terug in de MRA-agenda. Het is een heel op Amsterdam gerichte eh, stuk, naar mijn idee. En van dat samenwerken als regio, wat in Europa natuurlijk wil je effectief zijn... Ja, ...eigenlijk een voorwaarde is, daar, daar zie ik weinig van terug. En ik zou graag horen of het college die mening, die mening deelt. Um, daar wil ik het eerste termijn mee hebben blazen. Dank u voorzitter. Dank u voorzitter. U appelleert al op een tweede termijn, begrijp ik. Wel vrij. mag u de gelegenheid geven? Sorry, avond oh. van de verwarring, maar ik heb alleen mijn visie gegeven op uh, het stukje van uh, de financiën... ...en ik zou graag nog wat toevoegen op de zienswijze. Is dat, uh, mag dat? Ja, natuurlijk. Heel mevrouw. Kort. Gaat u gang. Heel kort. Nou. Ik sluit me uh, daarin ook wat aan bij de woorden van uh, OPZ. Het gaat, uh, als ik dan zie hoe het rapport omschreven wordt, wordt Amsterdam een leidende rol gevraagd, wat naar mijn idee ook logisch is, omdat zij de grootste partij zijn. Maar dat vraagt wel wat van het vertrouwen wat wij gaan hebben in Amsterdam. En te zorgen dat zij onze belangen evenredig uh, behartigen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar uw uh, visie daarop. Denkt u dat de belangen evenredig aan bod komen? En hoe denkt u de belangen van Zant wordt voldoende op de agenda te krijgen? Um, dus daar wil ik bij laten. Bedankt. Dank u wel, mevrouw, mevrouw de Vries. Nogmaals, mevrouw Vrij. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Um, een aantal van u um, uh, hebt de drie cent genoemd. Laat ik daarmee um, beginnen. Uh, inderdaad, uh, 3 cent per uh, 17.004 inwoners uh, is, is niet heel veel geld, is 500 euro. Maar wij hebben er meer naar gekeken. Um, wat gebeurt er dan met dat geld? Hè? Want het, dit geldt niet alleen voor <coughs> maar o, pardon, geldt voor alle uh, gemeenten in de MRA. En uh, nou ja, dat wordt toegevoegd ook aan de post onvoorzien. En omdat er zoveel in beweging is, hebben we gezegd van, nou ja, misschien moeten we dat nu uh, even niet uh, doen. En dat staat eigenlijk onverlet van uh, het, het belang dat we hechten aan die samenwerking, want, want dat, is, uh, dat staat uh, boven tafel. Als u uh, met elkaar zegt, nou ja, en dat doet u, uh, die drie cent uh, laten we daar niet moeilijk over doen, uh, nou, dan gaat het college dat ook zeker niet doen. Um, een aantal van u uh, is al ingegaan ook op uh, de evaluatie en uh, het conceptstandpunt, concept, um, uh, ook van het uh, college daarbij. Um, het leek ons uh, achter, ja, toch goed om, om dat bij te voegen, om ook misschien wat meer um, ja, richting te geven aan het um, uh, gesprek. Um, meneer Hendricks heeft daarbij nog aan van uh, besluitpunt 2 is wellicht een. een, een Klopt dat wel helemaal? Ik, ik stel voor om dat even met de grafier uh, uh, te checken... of dat inderdaad uh, uh, op deze manier het beste is verwoord. En uh, als dat anders moet, dan, uh, nou ja, dan hebben we nog genoeg tijd om dat voor de raadsvergadering ook uh, te doen. Uh, meneer Bouwberg-Wilson, u geeft aan... Uh, nou, u, u hebt aangegeven hè, dat ook de raden uh, een heel belangrijke rol hebben hierin. En dat is... Dat is uh, ja, dat is, dat is zo. En dat geldt ook voor de Staten. Er zijn ook twee provincies eh, bij betrokken. En tegelijkertijd maakt dat het ook wel eens lastig. Omdat je met 32 overheden zit in die ene MRA. Samenwerking daarin, die, ja, dat is ontzettend belangrijk. En eh, dat is ook wel het punt. Hè, u, u, mevrouw De Vries, u noemt dat. Maar ook uh, meneer Bouwberg-Wilson. Hoe zorg je er nu voor dat, dat de Zandvoortse belangen ook voldoende uh, geborgd worden? En hoe maak je ook uh, gebruik van, van nou, wat? de MRA uh, te bieden heeft uh, en daar uh, steekt het college heel veel uh, tijd en aandacht in zo ben ik ook trekker uh, van de uh, toeristische agenda en ik zit in de regiegroep en uh, dat doe ik natuurlijk ook om het belang van Zandvoort uh, te behartigen uh, daarbij komt ook uh, dat wij ook uh, profiteren van uh, de kennis die de MRA in huis heeft uh, het is niet de officiële titel, maar ik noem het even de hotelloods. De MRA heeft een hotelloods in, in dienst die ons ook bijstaat. Bijvoorbeeld in nou ja, de, de acquisitie en het werven ook van de nieuwe hotels die ons daarin kan adviseren. Dus dat zijn echt um, mooie voorzieningen waar we ook uh, dankbaar gebruik uh, van maken. Dus die wisselwerking, um, ook ambtelijk, um, tussen MRA en Zandvoort, en bestuurlijk, die is er zeker. En ik geloof ook echt in de kansen die de MRA biedt. Um, uh, u noemt uh, nog de bereikbaarheid, dat, dat blijft een aandachtspunt. En uh, ook in de regio is daar nu aandacht voor. Um, uh, we noemen het vaak de westflank uh, van de MRA. En um, we, eigenlijk ook uh, vanuit IGR wordt er heel erg nu... Um, naar gestreefd om die positie van de westflank van de MRA wat te versterken. Want je ziet in de, in de, nou ja, de laatste jaren soms dat het allemaal wat meer richting het oosten gaat van die MRA. En uh, wij vechten juist ook uh, nu voor een verbetering van de, nou ja, van de bereikbaarheid van de westflank van de MRA. En dat, dat is eigenlijk de regio Kennemerland. Um, um, ja, Amsterdam eh, heeft u nog eh, expliciet ook genoemd. En eh, het is zeker waar, en, en meneer bouwberg Wilson zei dat ook wel... dat, dat, dat eh, Amsterdam die rol dan ook wel moet gaan pakken. En dat is ook precies de kanttekening die, die, eh, eh, die het college daar ook bij heeft. Amsterdam moet dat dan ook echt gaan doen... maar zich wel rekenschap ook geven van de belangen van al die 32 andere partijen. En eh, aan de andere kant betekent dat ook dat, eh, dat we... Eh, als, als andere overheden moeten accepteren dat Amsterdam wat meer in de lead is. Maar dat daar een kans uh, ligt, uh, nou ja, dat is zeker. Dank u. Ik geloof dat ik genoeg gezegd heb. Uh. Dank u wel. Uh, dank u, Rieke, mevrouw Verhey. Ik kijk rond en ik denk inderdaad dat alle vragen beantwoord zijn. En ook alle gevoelens beantwoord zijn geworden. Uh, de ik. Sluiting... Ja, ik wist het. Tweede termijn. Nee, Bouwberger-Wilson. Nou, het niet zozeer omdat ik nou zo uit ben op een tweede termijn. maar op het moment dat ik aan het college vraag wat ze denken van de wijze waarop wij onze eigen kennis. ...punten voor wat betreft onze inbrengende MRA voor elkaar hebben. En, het, en ik hoor daar geen respons op. Ja, dan ga ik me zorgen maken. En ik hoor graag of dat, of dat terecht is of niet. Uh, en dan, um, ik heb ook het puntje gemaakt van de uh, complementariteit tussen de Nederlandse steden. Dat wordt namelijk in het stuk wel beleden, maar ik zie er zo weinig concrete invulling van. Het lijkt me zo belangrijk om, effectiviteit te kunnen zijn, om effectief, effectief te kunnen zijn. Ik hoor daar gra ook graag iets op. Uh, laat ik het daar even bij houden, voorzitter. Het klinkt haast dreigend. Ik geef het woord aan mevrouw Vrij. Ja, en ik, ik uh, moet me verontschuldigen, want ik heb het tweede deel van uw opmerking niet goed kunnen verstaan. Baal, de, de, u, u hebt gevraagd van hè, onze agenda, de kernpunten, dat was het eerste deel van uw vraag. En het tweede deel heb ik... Het ging goed over de uh, complementariteit tussen de Nederlandse steden. Dat wordt namelijk in het stuk wel aangeduid, dat we dat zouden moeten doen. Mm -hmm. Maar daar zie ik zo weinig concrete invulling in. in. En klopt dat wat ik, wat ik daar niet lees? Helder, dank u wel. En voor wat betreft de kernpunten, ook voor Zandvoort. En daar, daar, uiteraard zijn we daarmee bezig, onder meer in die toeristische agenda. Want het toerisme is uiteindelijk heel belangrijk voor Zandvoort. En daarom ben ik daar ook trekker van. En stellen we die toeristische agenda op. Zoals u weet zijn we ook bezig met de nieuwe aanpassing van de agenda. En kijken we daar ook heel gericht. Want je ziet nu in de huidige agenda dat er toch wel wat... Veel deelprojecten zijn die ook wel weer overlap eh, bevatten. Dus we sturen daar ook op van laten we dat nu samenvoegen. En dan ook eh, specifiek vanuit het toerisme, maar dan wel die brede toeristische blik eh, daarop ingaan. Eh, voor wat betreft eh, de complementariteit. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Dat dat, eh, dat, dat nog niet eh, goed in de stukken zit. Maar eh, zeker in de evaluatie blijkt ook dat, dat de verschillende metropoolregio's eh, in Nederland, die hebben wel een ander... Karakter ook. Uh, als je kijkt naar Eindhoven, die uh, heel erg ook inzet op die techniek, is dat, is dat anders dan onze MRA-regio um, en, uh, en vice versa. Um, dank u, voorzitter. Dank u, vriendelijk, voor deze nade-uiteenzetting. Uh, mag ik hiermee vaststellen met de vinger van meneer Metters? Oh, mag ik hiermee vaststellen met het compliment aan de samenstellen van uh, nogal wat stukken? Uh, ...dat hiermee meneer Stichter bedankt is en mevrouw Verheij en het een hamerstuk geworden is? Uh, ja, ja, nee. nee het, het... Maar dat heeft u, de velen van u al gezegd, het hamerstuk. Ik nou, zie steeds weer omhoog gaan. Ik denk u wil wat zeggen, ja. maar u doet eigenlijk uw duim omhoog. <laughs> ik wil nou, om, niet, wat ik wil dat niet als op mijn duim mag? zuigen. Dat niet, ja. uh... Omdat het besluit nog aangepast uh, moet worden, overeenkomstig, uh, het agenda punt 2 en de drie cent... Um, ja, weet ik niet procedureel of dat dan nog een hamerstuk kan worden. Maar nou, dat, dat is dat misschien een Het is heel fijn dat u dat zegt. Dat betekent dat een van de leden, de raadsleden, straks moet gaan amenderen. Dat kunt u niet doen. U heeft een besluit, een voorstel in ieder geval voor het besluit. En een van u moet dan, en het is dan gebruikelijk dat uw partijgenoten zoiets zou gaan doen. Uh, dus wij geven daarmee de commissie de taak om dit te verzorgen en dat het agendastuk is. Dank u vriendelijk. Het woord een het bespreekstuk. Mag ik, sorry voorzitter, u hebt afgehamerd, dus het is, het is wat onbeleefd van mij. Maar ik zal u toezeggen om in ieder geval vanuit het college al proactief een aanpassing uh, uh, te verzorgen. En ik zorg dat u dat uh, tijdig hebt voor de raadsvergadering. Ik, ik vind dit wel heel erg beleefd van u, dank u. Tot zover dit agendapunt, dan ga ik nu naar, naar agendapunt 7, de najaarsnota. En ik kijk weer om me heen en ik zie dat meneer Bluis zich beweegt. ...en naar daarmee toekomst, Dat is een goed teken. Uh, Najaarsnota, een terugblik... ...op hetgene wat we hiervoor gedaan hebben... ...en de, waar, waar de bijstelling noodzakelijk is. Het is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlecyclus... ...en geeft informatie over de realisatie. Uh, er zijn wat schriftelijke vragen ingediend al. Er zijn ook diverse op bijna alle antwoorden gegeven. Uitgebreid geheel, en ik geef toch maar als het woord aan... ...wilt u misschien iets inleidend zeggen, meneer Bluis? Uh, nee, de vragen zijn beantwoord volgens mij. Is er de laatste vraag ook beantwoord? Ik weet niet of die al naar u toe is gezonden. Stond er één vraag open. En we Hebben er, het doorgegeven aan de griffie maar. En anders komt hij alsnog of hij komt straks wel te sprake. Dat is haast ongerijmd. Dank u vriendelijk. Uh, ik kijk rond en ik begin nu bij... Ja, ik zie meneer Kramer. Ik, ik moet bij hem beginnen begrijp ik. Ja. Meneer Kramer. <laughs> Dan ga ik van meneer Kramer ik, ik, dan, naar u toe. Dan, dan zal ik het heel kort houden. Uh, het is goed uh, te lezen dat het uh, verwachte jaarresultaat met een klein uh, voordelig resultaat wordt gesloten. Uh, uiteraard dank uh, aan de wethouder en uh, de ambtenaren voor de beantwoording en uh, zeker voor de kwalitatieve beantwoording van onze vragen. En uh, dan voorzitter, voor dit moment heb ik geen vragen. Dank u vriendelijk. Heel snel. En ik ga van u over naar schuin, naar meneer Van Tichelen. Oh, sorry, op oh, meneer Deen. Ja. ja, ik pak de eind van de rij. Maar. Logisch. Dank u wel, voorzitter. <lacht> <lacht> uh, in het verlengde van uh, OPZ ook uh, wij dank voor het aanleveren van deze najaarsnota. En uh, voor het uh, op tijd en heel snel verzorgen ook nog van de antwoorden. Want dat is echt best wel een spoedklus geweest. En, en naar mijn mening zijn ze allemaal duidelijk, althans, onze vragen zijn duidelijk beantwoord. Dus uh, wij hebben daar op dit moment geen vragen meer over. Wellicht gaan we er nog op een aantal punten in straks tijdens uh, de begrotingsagenda uh, punt 9. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik ga van u naar de overkant. Naar mevrouw Kuin. Sorry. Ja, dank u wel. Uh, allereerst ook onze complimenten. Het is een uh, heldere najaarsnota en dank daarvoor ja. aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. We hadden nog wel een paar opmerkingen. Um, sorry Op pagina 7 bij de meiscirculaire, hoe kan het dat de gemeente Haarlem wel weet wat deze betekent voor de begroting? Zij moeten 5 miljoen bezuinigen, wij dus 5 ton? Dat is een, uh, een vraag. pagina 8 bij de uh, CAO, daar wordt gesproken over een incidentele verhoging van 750 euro. Wij hopen dat dat uh, moet zijn een incidentele toelage. Als we dat elk jaar krijgen, dan... Uh, uh, pagina 9, bij de bezwaar- en beroepsprocedures. Um, er loopt een verzoek om ambtelijke vermindering. De gemeente hoeft daar niet aan te voldoen, um, waarom niet? En dan schieten we door naar pagina 65, bij het beleidsveld parkeren. Wij vragen ons af waar de startnotitie uh, blijft. Het vierde kwartaal is al ingegaan... ...en de werkgroep is nog niet bijeengeroepen, althans uh, onze fractievoorzitter niet... ...en die had zich daar wel voor opgegeven. En de vraag is of uh, daar wat meer duidelijkheid uh, in kan komen. En dat was hem voor nu. Dank u wel. Dank u. U kunt deze vragen normaal ook schriftelijk indienen. Dank u. Ik ga van u schuin naar de overkant, naar de PvdA en ik kijk naar mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, de najaarsnood is het ons betreft, een, uh, een helder stuk, zeer leesbaar ook. En dank ook voor de uh, technische toelichting die er geweest is. We constateren best een aantal verschuivingen, maar ik denk dat ik me aansluit bij... Uh, ...collega van OPZ en dat ik dat heel graag meeneem bij de begroting... ...want daar komen ze dan ook weer terug. En daar wil ik ze dan wel heel graag uitgebreid behandelen. Dus ik, ik beloof u dat ik nu kort ben, maar dan beloof ik niet dat ik dat bij de begroting ben. Dan weet u dat maar vast. Want we maken ons wel zorgen over de verschuiving en, en, de, en de ambitie... ...en daar komen we dan straks graag voor terug. Maar dan wil ik nu graag besluiten met de complimenten voor het stuk. En uh, we zijn akkoord met het besluit wat ervoor ligt. Dank u, mevrouw Koper. Ik ga naar het CDA. Meneer Peters, dank u wel voorzitter. Uh, goede zaak dat, uh, zoals er nu voor staat, we een bedrag overhouden: 106.000 euro. kan natuurlijk wat meer of minder worden. Het laatste kwartaal is nog van invloed, maar het ziet er positief uit. Dus is het is vergeleken met de voorjaarsnota, dus dat is een goede, goede zaak. En het geeft natuurlijk ook de mogelijkheid zodanig als we geld overhouden bij de jaarrekening, om dat te gebruiken als het gaat om lastenverlichting. Wat nog een oude toezegging is, een afspraak die we gemaakt hebben. Uh, wij zijn er uh, uh, tevreden over. En wat ons betreft is het een hamerstuk. Met dank aan de beantwoording van de vraag. Dank u, meneer Metters. Ik kijk naar D66, naar meneer Beguurzen. Volgens mij, voorzitter, noemen we elkaar Herhamse ook zon. nooit met de voornaam, Hans. Herhamse... Dus Dan nou hebben we het over de achternamen inderdaad. Meneer, het gaat er gebeuren. Het zat wat lastiger. Um, de najaarsnota. Geen vragen gesteld? We gaan er toch eentje stellen, gewoon voor het leuke. Nee, we, zitten, we, we hebben de najaarsnota hebben we gezien. Um, het is eigenlijk allemaal beleid waarvan we al wisten dat het uh, heeft plaatsgevonden. We hebben er ook verder geen vragen over gesteld inhoudelijk of technisch, omdat we eigenlijk al wisten wat er speelde. Er speelt er eigenlijk niet bijster veel, behalve dan het feit dat, uh, dat we gewoon meer uitgeven aan jeugdzorg en de WMO. Um, maar wat me wel opvalt, uh, en ik heb het vorig jaar denk ik ook al gezegd, en dat is dat we weer geld overhouden. En dat vind ik nu wel een beetje raar worden. En daarom, ik ben ook, ik ben ook wel benieuwd zeg maar, hoe straks de december circulaire die ons toe heeft gezegd uh, eruit gaat zien. Maar als we daar dan weer geld over houden, dan ga ik toch eens nadenken over wat meer lastenverlichting dan, uh, dan de VVD ooit heeft voorgesteld, denk ik. Oh, um, ja. Dat, dat valt me niet op. Ik denk dat de tijd van behoudend begroten nu wel een keer geweest is. En ik merk ook gewoon wel dat vanuit de economie, eh, eh, zowel eh, mondiaal als, als landelijk, eh, wij als overheid gewoon te weinig investeren. Uh, en dat wordt nu wel een beetje zorgelijk. Uh, ik heb het er straks in de begroting straks ook nog wel even over. Maar nu, nu nog even de resterende vraag. We zien nog een bedrag uh, van herstel uh, Venemaplein. De muren daarvan, daar is een of andere voorstel gedaan. Maar wij vragen ons af wanneer we dat dan kunnen zien en daarover kunnen beslissen. En dan zien we graag ook graag inhoudelijk zeg maar, wat er dan het een en ander speelt. Ik dank u. Dank u zeer meneer Hemsen van D66. Ik ga over naar de andere kant. De VVD, meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb aandachtig meegeschreven... met het betoog van uh, de heer Hermsen van D66. Altijd goed om het over en verlichting te hebben. Zeker als je inderdaad weer ziet dat we geld uh, overhouden. Um, ja, Voorzitter, toch heeft deze naarsnood ook reden voor zorg. Ik heb het al eerder gehoord vandaag maar van jeugd en uh, WMO. Um, wij maken ons wel echt zorgen in de, over de mate waarin we hier in, in uh, controle zijn. We komen er straks bij de begroting uh, ook nog zeker op terug. Um, maar dat, dat zijn wel ja, donkere wolken die ik eigenlijk uh, voor ons zie. Um, ja, voorzitter, de be bestuursagenda die staat er ook in. Uh, zo, op het eerste oog, allemaal groen. Het ziet er prachtig uit. Totdat je beter kijkt, want er zijn eigenlijk, uh, ik denk dat de printer een defect had, zijn een aantal kleurtjes uh, weggevallen. Uh, alle, namelijk alle rode en oranje kleurtjes. Dus jammer, op deze manier is het niet een heel duidelijk uh, sturingsinstrument. Maar gelukkig heeft het college ook toegezegd dat er een aangepaste versie komt. Uh, die wachten we graag af. Um, maar voorzitter, die kleurtjes die kun je zelf met een potloodstreep natuurlijk wel invullen. En dan zie je toch op een aantal projecten wel dat we planningen niet halen, dat planningen worden aangepast en dat we niet helemaal lekker op schema liggen. En wat ons betreft zou eigenlijk nadrukkelijker in die najaarsnota kunnen staan welke planningen halen we nou niet, waarom halen we die niet en wat is de nieuwe planning. Want nu staat het soms ja, het niet altijd in één keer duidelijk te zien en juist daarop zouden we als raad denk ik meer willen sturen en controleren. Um, voorzitter, ja, ook, ook namens de VVD dank voor de beantwoording van de vragen. Uh, ik vind het uh, best knap hoe snel dat gegaan is en uh, dank daarvoor. Over één vraag nog een uh, verduidelijkende vraag, namelijk vraag 22. We hebben we gevraagd naar de tussenevaluatie uh, van de ambtelijke samenwerking? Uh, het college is van plan om een zienswijze te vragen aan de gemeenteraad. Ja, dat is toch strijdig met wat er in het raadsprogramma staat. Daarin staat namelijk dat we, hè, we als raad, degene die het raadsprogramma hebben vastgesteld... Uh, ...samen met Haarlem de kaders gaan opstellen voor die evaluatie. En dat is wat anders dan het vragen van naar een zienswijze. Dus uh, mijn vraag is eigenlijk wanneer kunnen wij als raad uh, die kaders vast gaan stellen... ...want ik ga ervan uit dat het raadsprogramma nog steeds uh, geldig blijft. Um, ja, de september circulaire, u staat, uh, die verschijnt na Prinsdag en kan daarom niet worden verwerkt. Ja, dat klinkt logisch. Maar um, er staat een aparte informatienota over de, over de gevolgen van die circulaire. Volgens mij, ik heb die nog niet gezien... Um, of ik heb niet op zitten letten, maar wanneer komt die? En dat was het uh, voor eerste termijn, voorzitter. Dank u, ik Hendricks. Ik kijk naar GroenLinks, de heer Keuning. Dank voor het woord. Uh, veel is al gezegd en dank aan de wethouder en het college voor het stuk. Uh, over jeugdhulp is al gepraat, over WMO is al gepraat en ik heb alleen nog één misschien aanvullende vraag. We vinden het jammer dat bijvoorbeeld het duurzaamheidsplan wederom lijkt te zijn uitgesteld. Ja. Oh, sorry. U bent even niet te verstaan, meneer. Nee, dat het uh, duurzaamheidsplan, wederom, is uitgesteld, er uh, staat nu in het vierde kwartaal. Uh, en wat doet de wethouder eraan om ervoor te zorgen dat het nu niet nog een keer wordt uitgesteld? Dank u wel. Dank u, meneer Keuning, voor deze vragen. Ik geef het woord aan de wethouder, de heer Bluis. Ja, met de laatste vraag be te beginnen. Het duurzaamheidsplan is uh, in het college vandaag behandeld en komt zo snel mogelijk naar de commissie toe. Dus we verwachten in de volgende commissie dat die komt. Uh, de september circulaire, daar komt een informatienota over naar u toe, dus die is aanstaande. Daar is volgens mij al iets over medegedeeld. Die is nadelig voor dit jaar en structureel voordelig voor het komende jaar. Maar ook wij zullen daar verder nog uh, u over informeren. Uh, Amtelijke samenwerking, uh, volgens mij is het stuk naar de, de Griffie toe, wat u, u wordt aangeboden, waar u over kunt discussiëren, over volgens mij de kaderstelling. Dat zeg ik goed. Ja, naar de geef. Dus dat zal dus uh, naar u toe komen. Dus u gaat er inderdaad vooraf nog over praten en dan wordt het uitgevoerd. Dus dat komt eraan. Nou, ten aanzien van de, de bestuursagenda, ja, u, u vraagt ja, dat, dat, helemaal gelijk, want het, uh, we misten de kleurtjes, ze stond er wel achter, is verschoven naar enzovoort. Maar de kleur is niet. Ik is hier een gekleurde versie: inderdaad, zit meer geel in. En we hebben ook de dingen die wel op gaan lopen, groen. Dus we hebben nu alles of groen. Of geel of rood. Dus die komt naar u toe. En ik ben het helemaal met u eens. En het, dat geldt eigenlijk ook uh, nog zoekende naar deze najaarsnoten. We zullen hem nog meer gaan schrijven. Gewoon op de afwijkingen. Dan kan hij kan nog dunner. Daar, het ene programma is daar wel meer op geschreven. Het andere wat minder. Sociaal domein is meer benoemd. Ook omdat we nog steeds vinden dat u daar ook heel veel aan de hand is. En daar de... de de grafieken en de getallen toch wat zeggen over hoe die ontwikkelingen zijn. Misschien kunnen we het een keer nog over hebben in de, de commissie die over de financiën gaat. Om wat doen we nu wel daarin en wat doen we er niet in. En ik ben het mee eens. Zeker, die bestuursagenda, daar moeten we meer op kunnen sturen. En dus u heeft dan ook inderdaad, dan kunnen we dat ook gewoon beschrijven. En dus die bestuursagenda lijnend het ook in de beantwoording. Dus ik ondersteun wat de heer Hendricks daarover zegt. Dus hij heeft goed zitten opletten. Um, dan over de, de, de zorg en, en de WMO. Nou, dat, dat heeft ook onze zorg. Uh, en het, het wel of niet in controle zijn. Nou, ik denk dat we er alles aan doen om in controle te zijn. Alleen de maatschappij verandert nogal snel. En dat, dat vraagt echt constant voor, voor bijstellingen. Daar zijn, daar zijn we ook volop mee bezig. Uh, nou, komen er straks bij de begroting nog op terug. Uh, er zijn ook al, allerlei ontwikkelingen gaande. Volgens mij heb ik daar in de beantwoording is daar ook wel op ingegaan. Maar... Ik begrijp dat we daar straks op terugkomen. Dus vanwege tijd zal ik daar nu niet verder over ingaan. Uh, ja, lasten te verliezen. We hebben weer geld over. Hè. Nou, okay, er, er, het is ongeveer gelijk. Maar er zijn ook tekorten. En er is geld over. En er zijn ook zaken die meer, eigenlijk meer aandacht vragen. En waar we geen budget aan geven. En u bent aan zet om dan te kiezen voor nog meer lastenverlichting. Maar... U kunt ook, uh, toevallig vandaag was het weer uitgebreid internationaal de de over schulden voor mensen, dat dat echt een gigantisch probleem is. Dus u kunt ook aan andere dingen denken. Dus, dus als we budget over het is aan u om daar mede op te sturen van waar we dan, als er geld over is, het, het aan uitgeven. Aan de andere kant is het zo, Zandvoort is een gemeente, ik zeg altijd Zandvoort is een BV, want onze inkomsten zijn mede bepalend waarom we wel of geen geld overhouden. Dus ook daar zou je gestructureerd over moeten, aan de gang moeten blijven van hoe zit je wat wanneer in. Dus daar en het ambitieniveau speelt daar wel een rol in en de mate waarin we in staat zijn met elkaar het ambitieniveau in te vullen. Want dat is ook een van de redenen dat er geld overblijft. Dat we niet in staat zijn om het ambitieniveau te halen wat we misschien wensen. Dus daar zullen we het ook over moeten hebben. Kom misschien straks nog uitgebreid terug in de begroting. Um, de vragen van mevrouw Kuin, die eerste, die, die, die kon ik niet helemaal plaatsen. Die hoor ik dan straks tweede termijn. De, en die, de vraag... Uh... Misschien is mevrouw Kuin bereid om die vraag nog eens te herhalen. Altijd. Op uh, pagina 7. pagina 7. Bij de meiscirculaire. circulaire. Uh, hoe kan het dat de gemeente Haarlem wel weet wat deze betekent voor de begroting? Zij moeten 5 miljoen bezuinigen en wij dus 5 ton. Dank u. Welke? Ja. Nou, volgens mij, wij, dat staat hier. Dacht namens dat ik altijd zoeken waar ik me naar moest zoeken. Wij hebben de mij circulaire gewoon verwerkt in, in, in de stukken. Dus, en, en in die 5 die miljoen. Van haar en die zie ik niet staan. Dat, dat gaat mij ook niet zo aan. Maar, dus, wij, wij hebben gewoon de mij circulaire verwerkt, verwerkt in de stukken. Dus, dat zou mijn antwoord zijn. Um, over die. Um, Amtelijke vermindingen toegepast, als u daar meer informatie over wil hebben. U, want u, het is nu u niet precies duidelijk uh, wat, het, wat dat is. Dus ik, dan zullen wij daar schriftelijk uh, ik denk dat we daar gewoon schriftelijk op reageren. Want dat, dat vraagt wel even om een verdere uitleg wat daar precies allemaal aan de hand is. Uh, pagina 9, de amtelijke vermindering. Dat is die amtelijke vermindering. Uh, dan zijn er nog vragen. Wel of niet? Uh, voor Joop had nog een vraag... Uh. Over het Venemaplein, die schikkingsvoorstel, maar dat komt eraan. Hè? Dat, is een college... dat is in het college behandeld, dus dat, dus dat komt eraan. Dus dat krijgt u uh, ter inzage of ter bespreking. Is dat de raad, was dat de raadstuk? Nee, dat is gewoon een college dat het. Uh, Colleg de Oké, okay. dus, okay, dus, dus, dus er is een, komt een collegebesluit, die wordt actief geïnformeerd naar u daarover. Uh, ja, volgens mij hebben we dan alles gehad. Dank u, wethouder. Ik heb begrepen dat de schriftelijke vragen onder meer die van mevrouw Kuin de mondingenvragen vragen schriftelijk beantwoord worden. Nee, uh, wat zeg ik? Die ene wordt beantwoord. Die ene wordt beantwoord. De duurzaamheid van meneer Keuning is beantwoord. En dat hiermee alle vragen beantwoord zijn. Uh, mag ik voorstellen dat dit een hamerstuk gaat worden? U heeft overwogen ook wat in de vragen 1, 2, 3, 4 in de besluitvorming zijn. Dan is het hiermee een hamerstuk. Dank u vriendelijk. Tot zover de najaarsnota. Meerjarig perspectief, perspectief grondexploitaties. Meneer Bluis blijft even zitten. Ik kijk naar de tribune of iemand wil inspreken en ik vermoed dat er inspreker is en dat is de heer Wiedijk. Zijn er verder nog insprekers? Mag ik meneer Wiedijk verzoeken achter de katheder plaats te nemen? De gebroken kolom... We gaan even kijken naar meneer voor de geluid. En dan wil ik u eerst uw naam te zeggen. Voor de band. Fantastisch. Voor u het vergeten bedoelt u. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar heb ik nog wel eens last van. Ja. Er zijn wat hindernissen, meneer Wiedijk, maar er wordt hard achter schermen gewerkt. zodra is vanavond. Ja, speciaal voor u. Nee, ja, dat geloof ook. Nou, ik zal niet zoveel van de tijd nemen hoor. Nee, dat is u eerst altijd. U krijgt drie minuten. Drie minuten, ja. Ik heb nog Er zit een kaartje voor de microfoon. Is, uh, de griffie is nu bezig om een kaart te zoeken. Deed even hij deed het net er ging weer uit, komt het niet in beeld, uh, Marion, maar de, zet die microfoon even aan. Ja. Okay. Ja. Mag ik? Wie Wiedijk? Gaat u gaan. Dank u zeer de voorzitter. Uh, geachte leden van de gemeenteraad. Uh, mijn naam is Hille Wiedijk en ik richt mij namens uh, uh, de Vereniging van Eigenaren van het Sledgebouw van Venemaplein Tot u. Het flatgebouw bestaat uit uh, een groep van uh, 98 uh, eh, woonappartementen en uh, 14 uh, kantoorruimtes. Vanavond staat op de agenda het onderwerp meerjarenperspectief grondexploitaties. Wellicht zegt dat op zich niet zoveel over de gedetailleerde plannen van de verschillende te ontwikkelen gebieden. Maar toch wil ik het er daar even met u over hebben. ...en dan uiteraard in ons geval met name over het entreegebied. Uit de nu voorliggende nota hebben we voor het eerst kunnen vernemen... ...hoe onze omgeving wordt opgevuld met gebouwen rondom ons appartementengebouw. Een tien verdiepingen hoog hotel voor ons op het verhoogde Venomaalplein... ...met een grote parkeergarage en een vier hoog oplopende tot zes hoog bouwwerk vlak achter onze flat... ...eigenlijk tussen de flat en het station in... ...waar op dit moment nog de passagewinkels staan. Dat ziet er ineens heel anders uit... ...dan hetgeen is vastgelegd in de stedenbouwkundige visie... ...zoals die in januari van 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld... ...en ook vrijgegeven is voor participatie. U wordt nu gevraagd om akkoord te gaan met een grondexploitatie... ...die gebaseerd is... ...op een bijgestelde visie... ...die geheel afwijkt van de oorspronkelijke visie... ...en niet met de betrokkenen is overlegd. Over het resultaat van de participatie... ...zoals dat nu naar buiten komt... ...zijn we verbijsterd. We voelen ons niet serieus genomen... ...erger nog, we voelen ons eerder belazerd. We hebben u en de wethouder... Diverse malen benaderd, zowel schriftelijk, schriftelijk als uitgenodigd bij ons op locatie. Waarbij we aangaven dat we daadwerkelijk willen participeren en constructief, constructief willen meedenken met de plannen. Wij hebben voorstellen voor verandering gedaan. Recentelijk hebben we u, als ook de wethouder, aangegeven dat de plannen die voor ons zorgvuldig achtergehouden worden onder het mom van... U wordt hier in het najaar nader over geïnformeerd, voor ons niet acceptabel zijn. Informatieverstrekking, nadat alles in Kannen en kruiken is, is geen participatie. En een aanpassing van de oorspronkelijke visie die zo ingrijpend is, dient in onze ogen eerst besproken te worden met de direct betrokkenen. En vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Alvorens deze plannen kunnen worden meegenomen in een nota grondexploitatie. Natuurlijk vinden wij ook dat er wat moet gebeuren aan de omgeving. Maar wat er nu ligt is compleet onacceptabel voor ons. U als door ons gekozen gemeenteraadsleden... ...laat ons toch niet in de steek als het gaat om participatie... ...op het gebied van leefomgeving en uitstraling. Wij vragen u dan ook... Niet in te gaan op het voorstel van de wethouder en deze cijfermatige onderbouwing opnieuw uit te laten voeren als er meer duidelijkheid bestaat over de planinhoudelijke uitgangspunten voor de grondexploitatie. Leest u nog eens het artikel in de Zandvoerse krant van vorige week. Als het gaat over het gebrek aan participatie voegen wij graag de plannen entreegebied aan de genoemde voorbeelden toe. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u vriendelijk, meneer Wiedijk. Beste geef staan voor een uh, mogelijkheid van toelichtende vraag. Heeft een van de leden een toelichtende vraag? Nee? U bent duidelijk geweest. Dank u vriendelijk, meneer Wiedijk, voor uw bijdrage. Voordat we dit agendapunt uh, aan de leden geven, zou ik willen vragen aan meneer Bluis, heeft u een inleiding? Maar ik denk U wijst dat, naar uw collega. Ja, in het kader van wat hier gevraagd wordt, ja. en ik, ik het ook fatsoenlijk vind dat er antwoord op komt, is de inhoudelijke portefeuillehouder ook even aangeschoven om daar even op te reageren. Ja. Zodat we de, de, de, de, de zaken een beetje van elkaar gescheiden houden. Ik de toelichting, mag ik mevrouw Verhey vragen? Ja, heel graag. Dank u voorzitter, ook voor deze gelegenheid. En dank u ook, meneer Wierig, dat u hier nog bent op dit uh, tijdstip om uw zorg um, te uiten. Um, ik denk dat het goed is om even te duiden ook waar we in het proces uh, zitten. Um, we zijn nog bezig met een aanpassing uh, van de plannen. Uh, zo is er uh, recent nog een bezoningsstudie uh, uitgevoerd... die ook weer uh, gevolgen heeft voor de verdere invulling van die plannen. Dus daar zijn we mee bezig. En ik heb u toegezegd, en die toezegging ga ik ook... Waarmaken dat we zeker nog gaan participeren. En de raad komt uiteraard ook nog aan bod. Dus u, um, u komt nog uh, uh, aan zet, om het zo maar um, te zeggen. En wel, en dat zal um, de wethouder Bluis um, straks ook toelichten, is dit eigenlijk de tussentijdse aanpassing um, op basis van ja, de feiten die we uh, en, de, en de kaders die er nu zijn. Um, wat het definitief wordt beslist, dat is weer bepalend voor natuurlijk het uiteindelijke financiële plaatje. Maar u wordt uh, zeker nog uitgenodigd ook, zoals we dat hebben afgesproken, voor het verdere gesprek inhoudelijk over uh, de aangepaste plannen. Dank u wel, mevrouw Verheij. Het gaat dus over het meerjarig perspectief grondexploitaties. Uh, de, de college wordt, uh, gaat nu de raad informeren over het jaarlijks financiële inhoudelijk over de grondexploitaties aan zich... En de grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. En via het MPG door de Raad vastgesteld. Meer jaren precies. En met dit besluit wat nu voor ligt zijn de plantgrenzen voor de Badhuisplein en entree Palace Hotel gewijzigd. Uh, mag ik u erop wijzen dat er dus ook geheime stukken hier aan de grond zag liggen. En daar gaan wij nu niet op in. Dat is ook niet nodig. Maar mocht u het wel willen en doen dan zal ik u daarop wijzen en daar gaan we verder in beslotenheid verder. Mag ik u met deze verklaring het woord geven? Waar ga ik nu beginnen? Ik ga nu beginnen. Ik zie mevrouw Kuin echt <laughs> naar me kijken. Ik ga weer met u beginnen. Want dat vind ik wel makkelijk te onthouden voor mij. Mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Op dit moment hebben wij geen opmerkingen. En wij willen dit graag als bespreekstuk in de raadsvergadering terug laten komen. Dank u vriendelijk. Bespreekstuk, dat zegt u nu al gelijk. U heeft niks te vragen, maar het moet een bespreekstuk worden. Dank u. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ook hier onze dank voor de beantwoording van de vragen. Uh, het college geeft aan dat uh, de in de jaren gemaakte kosten niet opwegen tegen de prognosticeerde opbrengsten. Het is uh, dan uh, voor openzet dan ook spijtig dat het college er niet voor heeft gekozen uh, deze gemaakte kosten af te boeken. Mede daardoor, en dit is niet afgestemd met de inspreker van zonet... ...maar mede daardoor is als voorbeeld bij de entree, zoals nu aan ons laatst gepresenteerd... ...een programma wordt voorzien dat deels een zodanig impact op de omgeving heeft... ...dat wij sterk twijfelen aan voldoende maatschappelijk draagvlak voor die plannen. Nou, de inspreker heeft net al de eerste scene daarvoor afgegeven... Het weer houdt ons echter niet om eh, nu eh, die eh, zeg maar, grondexploitatie eh, vast te stellen. Dus wat dat betreft eh, kan hier gewoon vastgesteld worden in de overtuiging dat die eh, op het moment dat de planvorming definitief is ook weer daarop zal worden aangepast. Echter eh, onder andere naar aanleiding van de beantwoording van de vraag welke opbrengsten er zijn ingerekend... ...constateren wij dat er aan de opbrengstenkant nog potentieel aanwezig is. Uh, wat onder andere kan helpen om het negatieve effect voor het realiseren van de sociale huur zal verminderen. Uh, Openzet uh, gaat vol om hier uh, sociale huur uh, te realiseren. Dus uh, laten wij in ieder geval uh, vast het signaal afgeven dat dat voor ons in de berekeningen uh, uh, moet terugkomen. De financiële verantwoording van de grondexploitatie zijn echter sumier opgenomen met budgetten voor 2020. Middels het goedkeuren van deze grondexploitatie geven wij als eh, raad het college meteen mandaat om ook de verplichtingen voor dit jaar aan te gaan. Het is echter niet altijd even duidelijk welke prestaties voor de budgetten wordt geleverd. Eh, graag in de toekomst hier meer aandacht voor eh, in de toelichting met betrekking tot die budgetten. We hebben nog wel een drietal vragen. Er is gesteld dat in zaken parkeren is uitgegaan van de huidige normen. Vraag, Zijn dat de normen zoals opgenomen in het vingerend bestemmingsplan? Uh, als tweede, er is sprake van een grenswijziging van de plannen van de entree en het badhuisplein. Uh, logische wijzigingen zijn het. Uh, hiervan zijn ook kaarten bijgevoegd. Maar uh, wat zijn de wijzigingen nu ten opzichte van het oorspronkelijke plannen? En als laatste... Uh, er worden een aantal risico's benoemd die uh, zeker herkenbaar zijn. Maar in hoeverre uh, wordt uh, de stikstofdiscussie nog als risico aangemerkt bij deze plannen? Voorzitter, dank. Dank u meneer Kramer. Ik kijk naar CDA, meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik ben van mening dat het een, uh, een bruikbare en geactualiseerde uh, informatie uh, bevat... En, uh, dit raadstuk ziet er goed uit wat dat betreft. Daar kun je mee aan de slag. Uh, het, het past ook in de afspraken die eerder gemaakt zijn uh, hier, uh, hierover. Uh, bij de jaarrekening is er ook al wat over gezegd. En, uh, als ik naar de inhoud kijk, uh, nou, dan vinden wij het logisch dat die splitsingen dus uh, ja, nu gevraagd wordt in het raadstuk. Want er is al eerder over gesproken. Uh, uh, dat is niet nieuw voor ons. Dat is goed. Ik sluit me uh, ja eigenlijk ook wel aan bij de woorden van OPZ... Uh, als het gaat om uh, waar we nu staan. Want kijk, die grondexpertatie is een nul situatie. En uh, we kunnen nog van alles besluiten. En we gaan natuurlijk ook besluiten, ook naar de inspreker uh, toe. Uh, in de stukken staat, en vanavond is de toezegging gedaan door de wethouder... dat de projecten afzonderlijk aan de Raad worden aangeboden na participatie... Dus in uw oproep is daarin voorzien in de stukken die er vanavond voor liggen. En dat is natuurlijk ook volstrekt logisch. En de consequentie daarvan is dan natuurlijk... dat uh, we kunnen besluiten tot een ander programma, bouwvolumes, parkeernormen... Uh, zoals eerder aangegeven door uh, de heer Kramer. Uh, nou, logisch. Het ziet er goed uit. Is een goed stuk. Uh, wat ons betreft kunnen we hiermee uh, mee aan, de, aan de slag. Uh, en wij steunen dit, uh, dit stuk. Want Uiteindelijk gaat het om de invulling die veel later komt. Dit is een logische weergave van de huidige situatie. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer de VVD. Ja, voorzitter, ik kan kort uit ook aansluiten bij de woorden van OPZ en uh, CDA net over de status van dit stuk. Het gaat over voorlopige plannen en de doorrekening daarvan. Op een later moment komen we nog over de inhoud te spreken. Um, en met dat in het achterhoofd kan dit zo worden vastgesteld. Uh, en ik heb eigenlijk daar niks meer aan toe te voegen, voorzitter. Dank u. PvdA, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, de collega's hebben een aantal opmerkingen gemaakt waar Partij van de Arbeid zich prima in kan vinden. Ik doe iets met mijn inlog, gaat goed. Daar ben ik beroemd om. Um, als het gaat om de status van het stuk en dat de plannen nog terugkomen uh, en ook richting de inspreker dat de participatie nog moet plaatsvinden, dat is allemaal al gezegd. Ik vind al drie punten die ik daarin graag nog even wil benadrukken. Het is natuurlijk altijd belangrijk om die plus-min-balans op te maken... ...zeker als het gaat om hè, bij commerciële projecten te kijken... ...welke kosten er al gemaakt zijn, waar staan we nog. Maar tegelijkertijd moeten we ook vooral dat sturingsinstrument... ...wat het is, niet uit het oog verliezen. Want als we werkelijk beleid willen maken... ...en ik kijk ook even naar de collega Kramer erin... ...als het gaat om de sociale woningbouw... ...dan moeten we vooral ook die bril opzetten. We hebben vorig jaar met elkaar het amendement aangenomen... Om te investeren in sociale woningbouw. En uh, op die manier moeten we ook naar de projecten blijven kijken. Uh, dus om, we kunnen dit met gemak va vaststellen. Nou, met gemak klinkt wat eenvoudiger. Maar we kunnen het zeker vaststellen. Maar de opdracht aan onszelf is natuurlijk als raad om te zorgen voor goede besluitvorming erin. Helders te zijn aan de voorkant. En ook te zorgen dat de kosten niet te veel oplopen. Daar ben ik dan toch maar even belerend in. Maar vind ik van buitengewoon belang dat we dat met elkaar ook afspreken. <lacht> U verloogt u zelf niet. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik kijk naar de Partij voor de Vrijheid, PVV. De Dank u wel, voorzitter. Ja, op dit moment kunnen wij deze exploitatie inderdaad ook uh, vaststellen. Um, in de toekomst zullen wij natuurlijk nog een aantal beleidskeuzes hier omtrent gaan maken... ...aangaande die, die financiële consequenties wellicht kunnen hebben. Uh, het is al genoemd, uh, aangaande sociale uh, woningbouw, uh, parkeren, et cetera... Um, nog één vraag wel aan de wethouder aangaande het Badhuisplein. Daar heb ik iets over gelezen in de Zandvoortse Courant. Kan de wethouder daar een update geven over ontwikkelingen? Dank u wel. Dank u meneer Deen. Meneer Keuning, GroenLinks. Dank voor het woord. Uh, veel is al gezegd en op de woorden van de wethouder, uh, wethoudster, fijn dat de participatie gaat plaatsvinden. Voor de rest niks op aan te merken. Dank u. D66, de heer Van Marre. Ja, wat ons betreft kan het ook vastgesteld worden en ik heb ook uh, geen aanvullende vragen. Dank u. Dan geef ik het woord voor de beantwoording aan de heer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel voor uh, de positieve woorden. Ja, het stuk is inderdaad uh, geactualiseerd op allerlei punten. Want de, de grondexpectaties tot deze ongeveer waren nog een, een, een mengelmoes van, van oude stukken met nieuwe stukken door elkaar. En het is nu gewoon helemaal nieuw opgezet. Dus voor, daarvoor denk ik alvast compliment aan de organisatie dat ze dat model nu verder hebben ingevoerd. Dat geeft ook aan dat we makkelijker, als we moeten bijsturen, kunnen, kunnen bijsturen. Um, nou, zoals, dat is allemaal verwerkt in het stuk. Nou, de, de status van het stuk is u ook helder en duidelijk. Dus dan ben ik blij om daar verder in detail niet uh, op uh, in te gaan. Dus het afboeken, uh, wel of niet afboeken van, van, van kosten in het verleden zijn er, hebben er wel afboekingen wel eens plaatsgevonden op, op die grondexploitaties die er